Uur. Wat wachtmoed moet met het NWS-journaal. De hekapparatuur die de vier betrapte Russen in Den Haag bij zich hadden... was bedoeld om het computersysteem van de Russische ambassade te testen. Dat heeft Rusland tegen persbureau Interfax gezegd. De Nederlandse ambassadeur in Moskou heeft de Russen nog eens laten weten... dat computeraanvallen op internationale organisaties in Nederland ontoelaatbaar zijn. Ze werd vandaag ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken... vanwege de Nederlandse beschuldiging... dat Rusland probeerde computers van de OPCW in Den Haag te hekken. In België zijn zeven Soedanese smokkelaars opgepakt... die tientallen migranten zouden hebben verstopt... in de laadruimte van vrachtwagens naar Groot-Brittannië. De migranten betaalden daarvoor bedragen tot 2500 euro. De mensensmokkelbende is opgepakt bij huiszoekingen in Luik... en twee Brusselse buurgemeenten. De Amerikaanse onderminister van Justitie Rosenstein wordt niet ontslagen... zei president Trump vandaag tegen journalisten. De onderminister lag onder vuur omdat hij zou hebben aangeboden... om Trump af te luisteren voor het verzamelen van informatie... voor een afzettingsprocedure. Rosenstein is eindverantwoordelijk voor het onderzoek naar de Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima praten onder meer over de brexit tijdens hun staatsbezoek aan Groot-Brittannië over twee weken. Ze spreken volgens de RVD Nederlanders die zich zorgen maken over de brexit. Het paar is op 23 en 24 oktober in Londen op uitnodiging van koningin Elisabeth. Ook minister Blok komt mee. Tijdens het bezoek wordt de nadruk gelegd op de goede band tussen Nederland en Groot-Brittannië. Het laatste Nederlandse staatsbezoek bracht toenmalig koningin Beatrix in 1982 aan de Britten. Het weer vanavond opklaringen. Vannacht taalt de temperatuur tot 9 graden aan zee en 4 graden in het Binnenland. Plaatselijk kans op een mistbank. Morgen droog en veel zon en dan wordt het tussen de 18 en 22 graden. Dit was het TVS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. Met nu ZFM Cinema. Oeh. Ja. Yeah.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 als ik dans hey, hey, hey, hey, hey, hey. Ik voel me sexy als ik dans. Oh, ik voel me sexy als ik tak. Ik voel me sexy als ik dans. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Ik voel me sexy als ik dans. Steek ik maar. Ga mijn voeten voel me ik voel me zand. Roya, ja, ik ja, ik voel me te gaan ja, ik voel me zand. mijn ik voel me zand. ik voel me zand. ik Le reine, le reine, le reine. La puissance en la gloire door de siècles, de siècles. Amen 6.9 ZFN We can do better Oh yeah, we can do better I know it hurt bad Your mom left your dad when you were a little girl You think I'm gonna leave Cause history repeats We've seen it around the world Well, all that we're told is this. So get old, or we'll cheat, and we'll both get hurt Against all the odds, we'll pray to the gods that this love works. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs. But heartbreaks, and no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do.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 can do better. ZFM Zandvoort.nl uh, ZFM Come on, yeah! condition, cause without your kissing, The heart's just a prison. so I'm moving and wishing, that girl I'm forgiven, say so yeah. you leave it but now you're fine side. You can lay with me so it doesn't